Eerst een klomp met het NOS-journaal. De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht... hopen dat de Tweede en Eerste Kamer binnenkort instemmen met de wet betaalbare huur... die de hoge huren in de vrije sector aan banden legt. Er is al een wet ingevoerd waarmee gemeenten foute verhuurders kunnen aanpakken. Maar ze willen ook graag iets kunnen doen aan de hoge huren. In de VS wordt hard gewerkt aan een nieuwe Oekraïne-strategie, schrijft de Washington Post. Volgens de krant verwacht Amerika dat de Oekraïne dit jaar geen grote terreinwinst zal halen. En daarom komt de nadruk te liggen op verdedigen. Er ligt nog steeds zo'n 800.000 kilo troep in de Waddenzee na de containerramp met de MSC Zoe vijf jaar geleden boven de Waddeneilanden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 In oh. Dus ja, dat gaat ook wel gebeuren. Ik, ik slaap in Brackley en uh, naast uh, Mercedes, dus ik ga gesprek uh, voeren uh, met Toto. Uh, om te kijken hoe we Lewis Hamilton wereldkampioen kunnen maken. Zo, oh. nou is heel Oh een... ja. <laughs> ja. Heeft hij jouw hulp uh, gevraagd?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 want ik heb ik krijg een heleboel gesigneerde boeken krijg ik ook gewoon hier maar gewoon ja Arie gewoon ik, die is natuurlijk niet zo vaak in Nederland uh, dat, dat heb je natuurlijk en uh, zijn uh, het blijkt toch wel in Nederland uh, zo schert zij enorm veel fans te hebben want ze kwamen met van alles aan om daar een te krijgen ja nee ja, dat zou ik ook wel willen dus uh... ja Heel prachtig. Dus, uh, en mijn helmen zijn gezeerd, dus dat is het belangrijkste. Zeker, en die gaan ook uh, in, uh, in de verkoop? Nee, ik aan? Gaan, nee, nee, nee. we hebben hier natuurlijk die, die Wall of Fame liggen. Oh, met, okay. met honderden helmen van verschillende coureurs. En uh, dat is één uh, groot museum wat, uh, wat hier in Beverwijk is. En uh, daar staan uh, echt uh, allemaal Formule 1 coureurs, maar ook heel veel coureurs uit de Nederlandse autosport. Hebben we hier gewoon, uh, Nou, ik geloof iets zo'n 150 helmen liggen. Dus uh, de mensen komen hier altijd naar kijken om uh, die wand te bekijken. En, uh,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 Uh, ja, vorige week zondag de DNT Endurance Race. Ja. Klopt. En ja. Die, ja, die is uh, gewonnen door uh, heel veel uh, mensen van uh, MDM uh, Motorsport. Ja, maar dat is natuurlijk een super team, hè. En uh, hoe ze auto's moeten prepareren. En uh, uh, ik, ik heb eigenlijk gezegd, ik heb geen idee wie gewonnen heeft. Maar de, die hebben altijd heel veel verschillende inhuurrijders, zeg maar. Het zijn geen, geen professioneel coureurs. Maar de, de auto's, dat team zijn altijd goed, goed geprepareerd. Dus het was eigenlijk niet, uh, ja... Ik had wel verwacht dat zij uh, daar zouden winnen. Dus, uh, ja, het was, was uh, gewoon... ijskoud in 5,5. Uh, ja uur dan uh, race Ja, dat is toch wel even... Uh, eh, doe je niet even ja, zomaar? Ja, maar je hebt het wel koud in de pitbox. Als je in die auto zit, krijg je het vanzelf warm, hoor. Uh, Want de mensen denken altijd, ja, een beetje autoracen, dat gebeurt helemaal niks. Maar met je lichaam gebeurt wel heel veel. En uh, je krijgt echt warm in een auto en je ligt te zweten. En dan kan het kan min 10 buiten zijn, zit je nog steeds te zweten in een race, raceauto. Dus uh, en dan ga je het koud krijgen als je daar uiteindelijk uitgaat en in zo'n hele koude pitbox zonder verwarming zit, dan krijg je het echt heel erg koud, zeg maar. Maar uh, rijden, merk je daar helemaal niks van. Nee, nee vorige week de winnaars Marcel Dekker en Oscar Kreper... In uh, de auto. Dat vind ik wel. Ja? Maar Oscar nooit van Oké, okay, De BMW uh, <laughs> 240 i uh, waar ze hier rijden. Ja, ja. ja, een goede raceauto. Top ding. Uh, heel erg goed voor het endurse. Dus uh, uh, niet, niet geheel onverwacht dat ze de auto's daar in zo'n DNT-wedstrijd uh, uh, zeg maar de, de wedstrijd winnen. Dus uh, helemaal super. En, oh. 1, 54, 8, 6, 5 als uh, snelste ronde.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 Zeker. En er zijn toch ook heel veel bedrijven ook wel weer blij mee dat ze even daar een pitcomplexie mag opbouwen hoor. Ja. Dus...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 Ja, cash Visa Cash App Arby. Ja. Ik, weet niet eens, ik weet niet eens wat een Cash App is, maar het zal is. <laughs> ja, toch? Nee, die opmerking ook op, uh, op de social media. Van ja, als je daar uh, Ricardo bent. En je moet vertellen van ja, ik rij uh, dit jaar voor. <laughs> en dan komt er een hele mond vol: de Visa Cash App uh, Arby. Ja. ja, is dat Visa ja. van de creditcard? Ja.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 Jongens, dat, uh, ik ben blij dat ik geen commentator ben bij de Formule 1. <laughs> nee, verschrikkelijk. Wat een. Ja, ja, ja. Nou, wat ik zeg, het is all about the money, hè? Dus ja. Daar komt in feite op neer. Nou ja, de meeste uh, mensen die stemden op, uh, op de social media, in ieder geval om. Uh, voor Rosso gewoon weer terug te laten komen. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat zou ook mooi zijn. Maar ja, dit, ik denk dat uh, Visa heel veel uh, hierover te zeggen heeft. Maar of iedereen er blij mee moet zijn. Of, zelf, of de marketingmensen er zelf blij mee zijn. Want ik vind het logo ook verschrikkelijk wat ze gemaakt hebben. Ook dat is niet om aan te zien inderdaad. Dus eigenlijk kun je gewoon zeggen, alles is fout. <laughs> daar komt het feit op. Precies, niet. en daar sluiten we deze pit report ook mee af. <laughs> Was je was, was gezellig. Dankjewel, Randall ja, voor deze week. week ja? en volgende <laughs> week zijn we er weer. Oh, Oké, okay, tot dan Doei. Doei. En, en een fijne zaterdagavond. En we gaan de kleinzoon van uh, Bob Marley uh, nu voor je draaien. Die heeft een nieuwe single: ya in the Moonlight. I'm Let you sing my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These walls of flames are catching a fire. I showed you I loved you, you called me a liar. Gifted the thanks and praises. I've been on my own.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 Trust me, I know you don't care two fucks, but I still want that. Just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 En nu gaat Van weer, maar nu gaat de man met de vlag omhoog. Dus dit is bij spel. Nou ja, mooi eh, nog een, uh, doelpunt, uh, erbij, een doelpunt erbij, Piet. Eén doelpunt erbij. En wat is er nu juist is bij het spel? Ja, dus 4-1 uh, voor de mensen in zand voor allemaal. Oké, okay, ja? dankjewel. Okay, Hoi. Bye, bye, bye. Nou ja, alleen maar goede berichten daar uh, vanuit uh, Duitsersveldman mannen. Ik vind het zo mooi. Ben je er stil van? Nou, ik vind het zo mooi dat de man met de vlag omhoog gaat. Ja, <laughs> ja de man met de vlag omhoog. <laughs> dus Zit dat er helemaal voor <laughs> me zo, hè?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 Een soort communicatieachtig iets? Nou, meer in het marketing. Ik uh, deed uh, agenten selecteren voor fabrieken. Oké. Okay. Oh. Uh, je bent geboren in Zandvoort. Je noemde je als kind al. Uh, uh, een kind van het strand en ja. de zee. Ja. En dat is ook een van je grootste passies. Ja. Ja, je ouders, uh, strandpaviljoen natuurlijk, uh, Marco. Ja, 37 jaar lang een uh, strand in gehad. Gehad? Een paviljoen, ja. Welke? Uh, nummer 9, Terminus.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 Peenda's moet gaan werken. Drie jaar lang. Oh ja. dan, nou, dat kost echt te veel energie om dan een deel 2 te gaan schrijven. Dan kan ik beter mijn pijlen richten op een nieuw project. En hoeveel ben jij... Hoe lang ben jij bezig met een boek? Nou, met dit boek was ik drie jaar. Drie jaar? ben ik drie jaar bezig geweest. Dat ja. is echt behoorlijk. En uh, drie jaar is natuurlijk doorlooptijd. Um, kun je ongeveer aangeven hoe lang je dan ook werkelijk uh, daarmee bezig bent? Is, de, is dat in uren uit te drukken? Nou, dan ben ik er elke dag mee bezig. Elke dag? Ja. Dus ik heb een half jaar heb ik, uh, voorstudie gedaan. Want het speelt zich af in Spanje. Oh. En de politieke situatie in alle partijen en alle deelrepubliekjes en dat soort dingen, dat moet je allemaal weten. Want anders moet je er niet aan beginnen.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 In het uh, asiel in Zandvoort. Kijk maar op de website, daar staat hij op. Kees straat en, nummer 5. En hij heet Cesar. Julius. Nou, dat staat er niet bij. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> Dankjewel uh, Richard. Voor het uh, dier van de week. En hij is uh, binnen, Frits. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, we zijn hier. Ja, was vorige ja, week je... non stopt dat is natuurlijk helemaal niks, hè? Nee, nee, nee. nee. Drie keer niks. <laughs> <laughs> nou, als je wil weten hoe de kat eruit ziet, uh, kun je de Walt Disney-film Lady in de Vagebond. Of, uh... Nee, dat is helemaal ja, nou, niks. Ja, in ieder geval, als je de kat. Uh, dan, dan spelen ze daarin. Oh, oké, oké, oké. Dus, nou ja, bij deze dus, hè? Hey, nee. uh, ja, leuk dat je er weer bent. Ja, Frit, ja, wat, uh... wat ga je vanmiddag allemaal doen? Uh, nou ja, we hebben twee afzeggingen.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 we gaan nog uh, bellen met face DJ Mario. En zijn nieuwe single heet Ursula 2.0. Oké, oké. Dus dat sowieso. Ja. Dus uh, we gaan uh, ja, lekker de muziek draaien. En uh, de drie bedrijven Fred hey, bij wijze van hebben spreken. En uh, verzoekjes kunnen ook nog aangevraagd worden. En hoe doen we dat? Uh, ja, zetten we hem En dan uh, vullen we even het formuliertje in. Ja, en dan uh, eventjes uh, doorsturen. En dan komt die zo bij mij hier terecht. Zo op de schoot van Fred ja. komt hij dan terecht. Ja, niet te zwaar. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat kan je niet meer hebben natuurlijk nee, nee, op jouw leeftijd. Nee, ik ben, ik ben ook op leeftijd. Ja. Oh. Hey Fred. Ja. ja. normaal gesproken hebben we ook uh, altijd uitzending van uh, Sandvoort voor jou. Ja. En een artiest die daar uh, wel uh, vaker komt is uh, Devin Donovan. Ja. Donovan uit, ja, ja, ja, uh, uit Haarlem. Ja, ik heb uh, toevallig vanmiddag nog gesproken. Dus, dat wou ja, ik, zeggen. Was, ik zeggen. was hij degene die uh, niet helemaal lekker was of niet?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 En het zit er voor ons alweer op, uh, Richard? Ja, het was leuk. Uh, Rob. Ik, ik vloog uh, weer voorbij natuurlijk. Ik, ik doe het natuurlijk maar één keer per maand, maar ja. uh, het, smaak, het smaakt altijd nog meer als ik hier weer klaar ben. Zeker, ik denk, oh, nou, dat is het leuk. Dat is ook de bedoeling. En een mooie voetbalwedstrijd ook gehad tegen Den Helder. Ja, thuis salone. gewonnen met 4-1. Ja, dus een ja. uh, hele mooie prestatie weer. Vanavond draait je plaatje, daar hebben we ook aandacht aan besteed. En een stuk proezie natuurlijk. En een stuk proezie van uh, Marco, ook weer uh, heel mooi.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 Ik you tell